7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoorzitting over het afluisterschandaal in Groot-Brittannië... is kort geschorst geweest nadat mediamagnaat Murdoch... werd belaagd door iemand van de publieke tribune. De man die onmiddellijk werd aangehouden... viel Murdoch aan met een taart van scheerschuim. De vrouw van Murdoch sloeg de aanvaller om haar man te verdedigen. Murdoch bleef ongedeerd. Inmiddels is de hoorzitting hervat... en is het verhoor van oud-hoofdredacteur Brooks van News of the World begonnen. In Limburg is een statenlid van de PVV uit de fractie gestapt. Harm Uringa uit Bunde zegt dat hij dat heeft gedaan om hem mauverende redenen. Zo maakte de PVV-fractie bekend. Uringa gaat verder als zelfstandige eenmansfractie. Het CDA is nu weer de grootste in het Limburgs parlement. Onderwijsassistenten in Amsterdam hebben grote moeite met lezen. Bij een toets begrijpend lezen haalde minder dan de helft een voldoende. Schoolbesturen voor basisonderwijs hebben 164 onderwijsassistenten laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid na een eerdere toets voor peuterleiders. Assistenten die de toets niet hebben gehaald krijgen extra taalles. Consumenten hebben steeds meer belangstelling voor duurzaam geproduceerde koffie. In de eerste helft van dit jaar lag de verkoop van koffie met het keurmerk Oets bijna 40% hoger dan een jaar eerder.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 ALB verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Muiderslot en Muiden een fiede van 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Knoop op de Hoek staat 4 kilometer. Twee rijstrokers zijn daar dicht. En dan nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini Cabrio. Kijk snel op remea.nl. zomeractie Hoger opgeleide dating nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl e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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Kunst in de westerse wereld is het domein van de witte man, zegt onze gast. En al helemaal in ons land. En dus is het hoog tijd om de zwart Nederlandse kunst... een plek in de spotlight te geven in het centrum beeldende kunst... in Amsterdam-Zuidoost. Hier is Charles Landvreugd. Uw presentator is Frank van der Linden. Chocopasta. Heer een goed. goed. Ja, ja, toch. Je kent hem dus. Ja. Het moest van mijn mond. Die ken je ook nog wel denken. Nee, vertel. Even van de moest. pindakaas. Oh, het moest van mijn mond. Moest, Zo lekker. Ja, het moest van mijn mond. Ja. Oer Hollands, hè? Totaal. Ja. En dat geldt voor jou ook op? Gaat voor jou ook op zwart of niet zwart? Ze zeggen het. Want, want aan de andere kant loop jij hier naar Studio de Smet toe. En dan heb jij toch het gevoel dat. Hier ben ik eerder geweest. <laughs> <laughs> Een paar keer zelfs. En het tweede gevoel? Um, ik weet niet precies waar je heen wil. Nou, ik zie in veel oude interviews die met jou zijn gemaakt. Uh, dat je het gevoel hebt, ik word op straat niet aangezien... Uh, ja, zomaar uh, voor een man, maar voor een zwarte man. Ja. Hoe, hoe is die blik waarmee dat dan wordt waargenomen volgens jou? Die blik waarmee het wordt waargenomen, dat, daar kan ik niks over zeggen... want ik sta niet aan die zijde van de lijn. Maar jij moet toch het gevoel hebben dat je die blik kan herkennen? Anders zou dit jou niet bekrijgen. Ja, je kunt, je kunt die blik herkennen, laat ik het zo zeggen. Um, ik ben uh, drie jaar geleden in Suriname geweest. En uh, toen gebeurde iets heel bijzonders. Iets waarvan ik eigenlijk niet wist dat het er was. Namelijk dat ik in een omgeving terechtkwam waar iedereen op mij leek. Mm -hmm. En dat ik dus eigenlijk helemaal niet bijzonder tussen aanhalingstekens was. En het is eigenlijk in die omstandigheid, dat is maar een voorbeeld... dat ik uh, realiseerde hoe het is om eigenlijk altijd net anders te zijn... dan of als anders ervaren te worden dan de rest. Maar dat lijkt, uh, corrigeer me als ik het verkeerd uh, zie, hoor... maar dat lijkt op het gegeven dat jij dus anders naar de omgeving kijkt... omdat die anders is, en dat is... Toch uh, fundamenteel verschillend van de vraag of jij hier door witten op je zwart zijn wordt aangeblikt? Nou, Frank, ik ben niet zo'n. Uh, uh, <laughs> ik ben niet zo'n klaagtype. Um, maar in ik, die oude interviews uh, toch wel? Ja, oude interviews, meneer, dat is was, dat was allemaal jaren geleden. En je mag jezelf in dezelfde zin tegenspreken, vind ik zelf. <laughs> ja, zeker. Dus, uh, maar. Um, als ik voorbeelden ga noemen, eigenlijk gebeurde het toen ik 19 was. Ja. Uh, ja, je wist wel dat je een kleur had. Maar ja, die andere gast had een bril, die andere had rood haar... die andere was dik, die andere was dun. Dus het was eigenlijk niks bijzonders. En ik was 19 en toen zei iemand ineens... we waren met een groepje uit, uit geweest, lekker shawarma eten. Ja. Je weet hoe dat gaat. En toen zei iemand ineens... ah, rot op naar je eigen land. Wat? Ja, ik denk, waar heeft die gast het over? ja. Dus ik kijk zo en nou ja goed, wat, wat weet je van dat wat dan zogenaamd je eigen land zou moeten zijn? Ik wist dat Suriname bauxite had en ze hadden jungle en leuke muziek. Lekker eten, mooie kleren uh, en dat mijn ouders er geboren waren. Dat is wat ik ervan wist. Dus dat was eigenlijk de enige repliek die ik had ja. voor uh, dat type. Ik, ik, ik zit er zo over te drammen al gelijk in het begin van de uitzending, omdat jij uh, een expositie uh, hebt georganiseerd, eh, Agnosia geheten... Hmm. in het uh, CBK Zuidoosten, de Bijlmer... Ja. waarin uh, zwarte kunstenaars zwarte kunst vertonen? Nou, laat ik, daar, laat ik daar meteen op ingaan. Uh, wat, wat bedoel ik met zwarte kunstenaars? Met zwarte kunstenaars bedoel ik in een Nederlandse context... iedereen die niet etnisch West-Europees is... He, dan heb je ineens een hele grote groep ja, dus mensen. die een witte huid draagt. Gewoon iemand die niet een witte huid ja. draagt. Die puur op fysiek herkenbaar is. Gewoon puur op fysiek herkenbaar is als niet zijnde uh, West-Europees. En dat noem ik nu zwart. Niet als een antagonistisch iets. Maar meer als een ruimte die, die, die ingenomen wordt. Het staat niet tegenover zwart. Of tegenover wit. Maar het is, het is meer een gedachte. Het is geen huidskleur. Um, wat je krijgt met het idee... Wat bedoel je daar mee? Het is meer een gedachte, het is geen huidskleur. Nou, wat ik daarmee bedoel is... ik stel zwart gelijk aan Fries of Brabants of, of Gronings. tot. Dat is eerder cultureel. Precies, want tot voor kort kon je alleen Nederlands zijn. Niet volgens de wet natuurlijk, maar in ieder geval... in de beleving van de meeste mensen. Of door bloedlijn, of door representatie in grond. Hè? Dus... Uh... Je kent het. Ook. Ja, ja. Nou, en het argument wat ik eigenlijk probeer te maken. is dat je ook door cultureel. door een culturele. hoe zeg je dat?. Um, opvoeding, achtergrond. opvoeding, achtergrond, erfenis. dat dat ook een, legi dat dat een legitieme manier is. om Nederlandschap te. Ja, dus voor te... alle duidelijkheid. zwarte cultuur. Uh, daar, daarin kan ook. een wit iemand uh, zitten. Totaal. totaal. En, en een Surinamer kan ook. Een, een Hollander zijn die in Paramaribo is geboren. Precies, ja. Oké, okay. dat is Het wat wordt een gecompenseerde, maar spannende uitzending. Als je, mag ik, mag ik ja. daar heel even ja? als je bijvoorbeeld kijkt, ik, we zijn nu net uh, met mijn neefjes, we hebben een hele leuke foto gevonden van mijn uh, bedovergrootmoeder. Ja, en als je dan kijkt in die foto van haar kinderen, dan zie je, ja, eentje is heel licht, die had ze met een boeroe. en die andere die is uh, een beetje met uh, gladde haren, die had ze met een Hindus staan. En, ja, ja, ja. In Suriname, als je zegt als witte persoon: Ik ben Suriname, is er nooit iemand die zegt waar kom je echt vandaan? Of waar kom je dan? Nee. Hoe kan dat dan? Zulke Surinamers heb je ook. Punt. Precies. Nou, en eigenlijk een beetje dat model, denk ik van: Nou, dat, moet, dat moeten wij in de toekomst hier in Nederland ook maar. Heb uh, uh, Nou, daarover is nog een, een hoop uh, te wisselen in de resterende 50 minuten uh, van kunststof op Radio 1 van de NTR... over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. U kunt mailen met radiokunsthof.nl. Um, even naar een berichtje dat vanavond in de NRC staat. Diplomatieke ruzie met Suriname. Als je, dat, als je dat nou eens moet samenvatten, dat stukje. Diplomatieke ruzie met Suriname. Ik meen dat de Italianen... Uh, dachten dat er, uh, of tenminste, er dus schijnt een kooklijn te zijn. Ja, en de Italiaanse overheid of politie heeft ja, daarover uh, aangeklopt... Ja, bij de politie Haagland. bij de politie in Nederland. En die zegt, nou, er zijn twee types en die willen we graag oppakken. En volgens mij, volgens ons, zit, zijn ze op die adressen te vinden. In Den Haag. In Den Haag. En de politie heeft vervolgens uh, in de uh, gemeentelijke basisadministratie... gekeken of uh, er op dat adres een diplomatiek persoon zou wonen... Nou, en volgens de gemeentelijke basisadministratie niet. Toen zijn ze ingevallen. Uh, die man schijnt zich dan niet uh, geïdentificeerd en te da hebben. En David Abiamofo? Hè? Abiamofo. En die schijnt zich dan niet geïdentificeerd te hebben. Afijn, die man vindt zich uh, geschoffeerd. Het gaat om de tijdelijke zaakgelastigde uh, van Suriname. Tiedenaar. Uiteraard, ja. ja. En die voelt zich geschoffeerd en nou is er een diplomatieke reel. Ja, en het is een bruut geweld geweest... wat is toegepast uh, volgens de Surinamers... Um, en men eist uh, excuses. Uh, dit is niet iets uh, dat zomaar mag, uh, ja, mag, mag gebeuren. Wat vind je ervan? Ja, wat moet ik daarvan vinden? Ja, het lijkt mij toch uh, heel duidelijk dat als iemand uh, je huis binnenvalt... Uh, een politieagent, ook nog eens met bruut geweld... Uh, dat je je dan voorstelt, dat je zegt, uh, u hebt hier te maken met een, een diplomaat... <klaar> En de Nederlandse politie beweert dat deze man dat helemaal niet kenbaar zou hebben gemaakt. Dat nou, lijkt mij er zo onwaarschijnlijk is Het, het argument, we hebben gekeken in de gemeentelijke basisadministratie... dat wil zeggen, voor mij, dat je al ergens naar op zoek bent... anders ga je daar niet kijken, lijkt mij. He? Als jij zoiets nou leest, ik vraag het je maar recht op de man af. Denk je dan discriminatie? Nee, niet discriminatie, maar wel mogelijk... Uh... Het gevoel van culturele, culturele superioriteit. Van de kant van jou en van mij. Ons, ja. Van Nederlanders. Ja, van onze kant, ja, van de Nederlanders. Wij gaan het ze wel even vertellen. Nou, wij gaan uh, naar die groepstentoonstelling. Uh, 14 juli geopend. Nogmaals in CBK uh, Zuidoost. Um, eerst maar even de, de, de titel, Agnosia. Hoe vertaal ja. je die zelf? Uh, niet weten. Agnosia is. Uh, ik heb, het was heel geestig. Ik was op zoek naar de titel voor deze, voor deze tekst. En gelukkig hebben we Facebook. Dus ik had hem op, uh, op Facebook gezet. Ik had ooit eens een verhaaltje gehoord... over mensen uit Papua Nieuw-Guinea. En die waren getransporteerd naar het westen. Nou, dat ze, dat, nou, goed, ik ga niet in op de details. <lacht> en enfin, die waren getransporteerd naar het westen. En die zagen op een gegeven moment... Uh, kwam er een truck voorbij met boomstammen erop... Nou ja, hoe dat in het Westen, dus dat verhaal klopt dan niet. Maar waar het om gaat, is dat uh, de onderzoekers, die antropologen aan die mensen vroegen, wat zie je? En zij zeiden, we zien zwevende bomen. Ja, prachtig. Omdat ze het, het, de truck niet herkenden. Gewoon, ze registreerden het niet. Dus ze zagen het wel, maar ze registreerden het niet. En omdat ze er nog geen naam voor hadden, eigenlijk helemaal niet wisten wat dat ding was. Zwevende of bomen. Zijn het zwevende bomen, nou. Toen heb ik dat op Facebook gezet. Jongens, hoe, hoe noemen we het? Dus dat je iets wel ziet, maar het niet registreert. Dat dus, en omdat je het niet registreert, kun je er dus ook niks mee. Nou, gelukkig heb ik wat uh, hele slimme medestudenten. En die hadden <laughs> ex-medestudenten. En toen kwam het woord agnosia omhoog. Ja. En dat is dus eigenlijk waar het hier over gaat. We weten dat het er is. We weten dat wat er is? We weten dat er zoiets bestaat als een zwart Nederlandse identiteit... Maar hij zweeft. Maar we, we, ja, we, ik denk dat die zwart-Nederlandse identiteit... dat die truc zelf is. Hm. Dus we, we, zien wel, we zien wel die types, hè, al die zwarte types... maar we weten eigenlijk niet wat ze draagt. Laten nou, we eens uh, bij een van die types beginnen. Bij Charles uh, Landvreugd zelf. Hij is van 1971, hij is een Nederlandse kunstenaar... Hij werd geboren in Suriname, groeide op in Rotterdam. En op een avond, zomaar een dinsdagavond in juli 2011... zat hij aan de tafel in kunststoffen. Is het niet fantastisch? Ja, de wonderen <laughs> zijn inderdaad de wereld niet uit. Wat voor, voor nest kom je uit? Uh, kun je specifieker zijn? Nou, uh, wat voor uh, gevoel heerste daar bij jullie thuis? Uh, heel relaxed, eigenlijk. Nou, wel streng. Uh, mijn moeder die had uh, vier kinderen. Uh -huh. En uh, die moest uh, inderdaad uh, eentje opvoeden. Waarom zeg je dat zo uh, expliciet? Mijn moeder had vier kinderen. Uh -huh. Hoeveel had jouw vader er dan? Oh, die heeft er ook vier. Ook vier? Ja. Dezelfde? Of? Nee, weer vier andere. Dus in totaal oh, heb ik. In, okay. totaal, ja. Ja. Ja. in totaal heb ik zes zusters. Drie van mijn moeder en drie van mijn vader. Oké, okay. dus ja, heb nee. zes zusters en ik ben de ja. enige jongen. Okay. Ja. ja, je moet daar heel specifiek ja. in zijn. zij je... is is had eerst een kantoorbaan bij jouw moeder en, ja. en daarna werd zij verpleegster. Ja. Ja, en dat vond ik echt uh, uh, fantastisch. Je uh, komt er uh, nogal tegen in de Nederlandse ziekenhuizen, de Surinaamse verpleegster. Nou, als die allemaal beslissen te staken, dan valt het hele systeem in elkaar. Ja, ja. Nee, echt. Dan is het, dan, dan is het afgelopen. Dan, dan is het afgelopen met de Nederlandse zorg. Uh, maar ja, uh, ja ik, ik kan me herinneren dat mijn moeder op een gegeven moment met die kinderen en alles... en dat ze dacht, dit moet toch beter. En toen ging ze... Uh, uh, studeren voor verpleegkundigen. En dan met die vier kinderen. Hè? En dus ja. wel koken en huis doen. En, en dan... Je hebt uh, een grenzeloze hè, voor je moeder. Ja, ja, ja. Ik, wat, ik, wat ik fantastisch vind aan haar, en dat, dat beeld dat blijf ik toch altijd vertellen. Ik werd een keertje om vijf uur ochtends wakker of zo. En toen keek ik naar buiten en toen zag ik mijn moeder staan beneden bij de bushalte. En het was winter en toen had je nog van die snowboots, weet je wel. Die met die sleehakken, maar dan maar van rubber eronder. Yeah. En dan zo'n lange jas eroverheen en dan zo'n hoed op. En de sneeuw kwam echt met bakken naar beneden. En ik dacht, oh my god, ben ik blij dat ik daar niet sta. Mijn, dus, moeder wel. Mijn moeder wel. En maar, Mietje lag in bed. En ik lag in bed. Maar in ieder geval, voor mij blijft dat altijd een beeld. Ja. Waarvan wanneer ik denk, ik heb het moeilijk, dan denk ik daaraan. Denk ik. En wat vond, <laughs> wat vond jouw moeder ervan uh, dat jij, excuseer, een discotheekhoer werd? Uh, ja. Nou, dat is wel apart. Want, um, kijk, elke moeder wil in principe dat uh, de kinderen gaan uh, studeren. En. Uh, ik kom uit een uh, geslacht van, uh, van uh, artsen en dat hele ding. En... Uh... Ja, men wil dat dan voor zijn kinderen. En ik dacht, nou ja, goed, dat, dat leek mij gewoon helemaal niks. Nou, wat is maar, dan een uh, discotheekhoer? Wie heeft gezegd... Heb ik dat gezegd? Ja. Heb ik dat gezegd? In ja. welk jaar? Als 22-jarige was ik dat. Heb ik dat, dat ja. gezegd als ja. 22-jarige? Ja. Ik was ja. de jongste clubdirector van Nederland een en discotheekhoer. Ja, ja, ik was 22 en toen kwam de eerste club uh, in Rotterdam. En wat is een discotheekhoer? Ja... Uh, je, wat dat betekent eigenlijk is dat je niet meer van jezelf bent. En ik verkoopt deed... je ziel? Nou, niet je ziel, maar je, je bent, verkoopt op dat moment wel je perso persoon. Okay, okay. Want als er 1500 mensen in de club staan en er willen er duizend met je spreken. En je wil Omdat ook... jij het hebt georganiseerd wat Precies, er allemaal gebeurt. en je wil ook dat ze allemaal volgende week terugkomen. Mm -hmm, mm -hmm. Dan ben je niet meer van jezelf. Nee. Nee, dan is het moeilijk om authentiek te blijven, lijkt me. Ja, dus, maar, en, en, en, het schijnt een, een, een vorm van kunst te zijn. Hè? Je hebt onder uh -huh. andere Club Eye gerund, danssalon. Ja, ja. Wat is daar kunst aan, aan het runnen van zo'n tent? Nou, dat wist ik niet totdat ik ging uh, studeren. <laughs> Hiervoor. Dus uh... je bent achteraf mee ben gaan studeren, bent het eerst ja, gaan studeren. Ja, <laughs> ja. Dat, is, dat is wel heel geestig. Want er uh, uh, uh, is iets wat men nu relational aesthetics noemt. Dat is door Bourriot getheoriseerd ergens in de, in de late ja. jaren negentig. Franse socioloog. Maar ja, Nicolas ja. Bouriot. En uh, Nicolas Biroyo komt ook uit dat hele nachtding. Het gebeurde toen tegelijkertijd overal. Het gebeurde in Rotterdam, Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen. Er was een soort van excessief gedrag... waarbij alles moest meer, alles moest groter... travestieten, naakte jongens, bloeden op het podium, uh, mensen branden. Uh, mm -hmm. uh, dus dat, dat ding gebeurde eigenlijk wereldwijd in de hele westerse wereld. Eigenlijk als een soort van de jeikelijk gevoeld kwam eraan. Alles ja. moest groter en meer. En dat is later is dat uitgetheoriseerd en dat is nu gewoon een serieuze. serieuze maar jij had het kunstig. dus al uitgevonden voordat het woord erop kwam? Nou, stond. het was niet uitgevonden, het was meer een uh, gekke nee. in je hoofd. En die... maar waar, waarom ging je op een gegeven moment naar, naar, naar Londen en naar de States om te studeren? Nou, in Nederland, ik was natuurlijk al. Ik was dertig en toen dacht ik het moet allemaal anders. Nou, dan duurt het even weer voordat je, ja. <laughs> je zo ver bent om het anders te laten zijn. En in Nederland na je 27e fulltime studeren, dat ging hem niet worden. Waarom niet? Ik, dat kun je toch doen als je wil? Ja, ik weet het niet. Weer bevreemd aangekeken? Ja, een beetje wel. En, uh... en in Londen, hoe was dat dan? Pardon. In Londen wordt het wel, de, uh, hoe zeg je ze dat... It's applauded. Uh, ja, met woord feitelijk. Ja, op het woord beapplaudiseerd. Ja, moment dat de mensen, op het moment dat volwassene mensen met veel jongere mensen... in een, in een studie zitten en dat fulltime doen. Omdat er een uitwisseling is van ideeën en gedachten tussen generaties. Ja. Was, dus ik, was dat in de States ook zo? Uh, want dat is een heel fascinerende plek waar ja, jij terecht de bent salt, gekomen. De he? Ik heb me laten vertellen dat die kunstopleiding waar jij bent geweest... dat was toch Columbia? Columbia University, ja. Dat ja. daar vooral deftige Joodse meiden rondlopen. Ja, totaal. <laughs> totaal. Dat is, dat, is, dat is een ding. Het is geen finishing school for girls of zo. So. Je moet echt wel weten wat je wil ja. als je daar naartoe gaat. Het was een hele kleine, op, hele kleine opleiding... Opgezet door professor Kraus, Rosalind Kraus, van de, van de boekjes. <lacht> <lacht> Je kent er wel. Nee, en, nee <lacht> die ken ik toch weer niet. Nee, nou, en, dat googelen we. Ja, en, en uh, uh, nou ja, ze had een stroke gehad en ze, kon, ja, ze, kon, dat, uh, ze kon dat zelf niet ja. meer doen toen. Dus Rijfman is daarvoor in de plaats gekomen. In ieder geval waar het over gaat, is dat een hele kleine opleiding was... met twee stromingen, curatorial, dus uh, tentoonstelling maken, of uh, theorie. Ja. Maar het was allebei critical theory. En ik heb gekozen voor de theoretische kant. Dus jij zit daar een paar jaar te lezen? Nou, ik heb in Amerika heb ik snel leren lezen. Want in het, na een maand werd ik helemaal gek. En toen ging ik naar mijn professor toe. Je begeleider. Ik zeg, ik kan het allemaal niet bijhouden. Ja. Ze zeggen, ja, maar je leest ook verkeerd. Want je moest gewoon, uh, ja, 700 pagina's per week. Maar dat is echt ongelooflijk. Je komt uit dat hele disco-leven. Ramp, mm -hmm. stamp. Mm -hmm. En dan, pats, boem zit je daar in zo'n biep, Sociologen te lezen. Ja. kunst te lezen. Ja, en filosofen, ja. ja. En ondertussen werd het allemaal betaald door dat lieve moedertje. Ja. Dat in ja. de verpleging zat, toch? Ja. ja, ja, Hoeveel jaar wel niet heeft ze dat gedaan? Drie nou, jaar, vier jaar, vijf jaar? Nou, mijn moeder die heeft uh, op een gegeven moment... Uh, uh, omdat ik daar zat uh, in uh, Londen... En ik kwam, ik, want ik deed dan fulltime werken, dan ook nog, hè. Een baan en dan die dubbele studie zo. En ja. op een gegeven moment gaat dat niet meer. Dus, uh, maar zij dokter ook. En, en ik ben niet zo'n huiler, dus ik had op een gegeven moment had ik mijn moeder aan de lijn en die had zoiets van: kind toch? En toen zei ze: hoeveel is die huur? <laughs> die huur van je, van, je, van je kamer. Nou, het was echt een klein kamertje voor dat geld heb je hier in Amsterdam. Uh. Maar goed, dus af <laughs> En toen heeft ze, heeft, ze, heeft ze me daar ontzettend mee geholpen door de jaren heen. Ja. En mijn heldin dus. Ja. ja. Hey, um, dat zwart. Je, je, je, je komt uit bij dat zwart. Dat, daar word je eigenlijk door, door opgeslorkt. Mm. Opgeslurpt. Um, we hebben natuurlijk Malevich gehad, de grote Russische schilder. Mm. Uh, voor wie dat zwart ook zo intrigerend mm. was. Hij heeft ook dat hermetisch zwart gemaakt. Dat mm. op een gegeven moment aan de wand hing van het stedelijk. Uh, vierkant zwart. Maar tegelijkertijd was het groenzwart, Was het blauwzwart, Was het geelzwart. Er is om te beginnen eigenlijk helemaal niet een soort. hè? Dat is er niet. Nee, en dat is, dat is voor mij dus die hele mooie metafoor. Uh, als wij kijken naar, als we het hebben over Marokkaanse jeugd. Hè? Als we, laten we die maar even op tafel gooien, gewoon voor de gezelligheid. Dan uh, heeft men al gauw het idee dat het één soort jeugd is. Hè? Dus net als je zegt van zwarte mensen, het is één soort ding. En dat is het natuurlijk helemaal niet. Het lijkt hetzelfde van een afstand, totdat je dichterbij komt. Ik zou zeggen, wie dat doen. denkt, he, die moet dus naar Casablanca gaan... op een zaterdag in de zomer. <laughs> en dat de botsing zien tussen Nederlandse Marokkanen... die daar bijvoorbeeld mm -hmm. even langskomen met hun BMW mm -hmm. en, en uh, fundamentalistische uh, jongeren... Uh, of uh, juist hele hippe uh, discogangers... Ja. of mensen die de straat vegen. Precies, het zijn dus, het zijn dus echt verschillende soorten, verschillende soorten zwart. En met deze tentoonstelling heb ik ervoor gekozen om van al die verschillende intensiteiten... of kleurnuances zwart, één hele specifieke te laten zien. Dus op Felix de Rooijen na... zijn alle mensen in de tentoonstelling in Nederland geboren... en of opgegroeid gewoon ja. in dorpen als Lutjebroek en zo. Weet je, dat, dat, dat, dat hele ding. Ga zo naar die mensen toe... en na dat werkelijk nog heel even bij jou uh, blij, blijven stilstaan. Jij wordt dus gepakt door dat zwart. En dan zijn er allemaal invloeden op de manier waarop jij uh, kijkt... Naar, naar kunst. We gaan er eens een, een paar aflopen. Star Wars uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Star Wars. Ja, leuk hè. Ja, kijk, toen ik dat was, dacht ik, wat heeft dat in godsnaam te maken met je kijk op kunst en zo? Nou, je moet het op een gegeven moment ook persoonlijk maken hè, in het leven. Ik heb uh, altijd, <laughs> wat een leuk fragment dit. <laughs> ik heb altijd erg gehouden van uh, space, van de ruimte. Van, uh, uh, als kind verslond ik die programma's ook echt. Ik kan me nog herinneren dat ik echt een kindje, echt als kind een flink migraine aanval kreeg... omdat ik niet begreep dat als de aarde in het universum was... waar zit het universum dan in? He, dat, dat soort dingen vond ik, ja. vond ik fantastisch. In ieder geval, um, waar ik dus later achter ben gekomen... en daarom, denk ik, daarom raad ik echt alle jeugd aan om te gaan studeren... om dat echt gewoon te doen... Uh -huh. is um, er is op een gegeven moment in Amerika een stroming ontstaan... wat afrofuturisme heet... En dat afrofuturisme het, het, het, het eerste argument wat eigenlijk gemaakt werd, en dat was de dus Sunra, die ken je wel ongetwijfeld. En die zei van nou, als we dan zo, als we dan zo vreselijk vreemd zijn. Ja joh, we ja. hebben alles in de kast zitten bij gunstof. Hij ja, zei van. Ja, ons verras je niet hoor. Wie nee. Nee. Nee. is dat? Ja. Sunraat toch Ketelmuziek. Oh. Pardon? Ketelmuziek. Is dit ketelmuziek? <laughs> dit is Sun Ra. Ja, dat zeg ik Ja, toch. man. <laughs> ja. <laughs> ik denk, je ja, houdt... Maar, maar goed, Sun Ra had getheoriseerd. Die zei, zijn we nog in de lucht? Ja, ja zeker. Jazz muzikers, uh, ja. Die zei, uh, nou, als we dan... Uh, en Dus echt in een Amerikaanse context... Als jullie ons dan toch zo vreemd vinden, weet je wat. We zijn niet alleen maar vreemd. We komen van oude space. He? dus dat is een heel ding geworden dat hele ja. uh, Afrofuturisme nu nog te zien in het werk van en mevrouw, dus mevrouw, je, ja, moet je moet alles uh, opentrekken ja nou en voor mij uh, uh, met Star Wars uh, uh, uh, Luke I am your father dat hele ding hè? Uh, die, die, die, dat spel tussen wat, wat is goed, wat is slecht, wat is zwart, wat is wit. Hè? En het feit dat die gasten. Dat was voor jou bevredend, begrijp ik? Nou, ik vond het interessant dat, dat de, de acteur was een witte man, maar de stem kwam van een zwarte man. En, ja, en he, Dat hele complexe, complex, dat heel complexe verhaal. Zullen we er nog even eentje <laughs> doen? Uh, iemand die uniek is, iemand die zich uh, ja, nooit laat stoppen. En, en, en die als favoriete thema heeft: do or die. Do or die. Yeah. <laughs> <name>. <laughs> Heldig. En, en, en wat, wat representeert dit dan voor jou? Wat voor motto vloeit hieruit voort? Dat, dat do or die, dat is eigenlijk misschien een soort van... misschien net als wat ik net over mijn moeder vertelde. Het is, het is, het is echt de dood of de gladiolen. Hmm. Fearless, zonder angst, gewoon gaan. Ja. En, en die grenzen van, van dat bibberen opzoeken, waar je denkt dat oe, nu wordt het eng. Dan net, net daar. Maar waarom even... ben je dan op een gegeven moment teruggekomen uit, uit New York, waar je toch gevaarlijk kan leven naar dat miserige Nederland? Nou, je wil gewoon naar huis. <laughs> okay. Echt waar, ik zal je wat leuks vertellen op een gegeven moment. Ik was in Texas of zo. En het, poef, die zon die bleef maar schijnen. Ik denk, goeiedag. Ik wou dat het gewoon 14 graden was en een beetje miseregen zoals gisteren. Ja ja, ja, ja, ja. daar verlang je dan ja, naar. Ja, daar verlang je echt naar. Gewoon naar misere Hollands weer. Dat, dat is... En toen je in de bijl maar aankwam, hè? Uh, wat, wat voor indruk maakte dat op jou? De eerste keer met, uh, met de residency. Nou ja, je, je, je komt uit New York. Je hebt daar uh, van alles en nog wat verdiept. En dan ligt daar die, die Bijlmer en het regent. Ja. Nou, de, waar, er was één ding wat me opviel in de Bijlmer. Omdat ik eigenlijk nooit echt in de Bijlmer was geweest. Dus uh, wat ik heel mooi vond op het Plein, volgens mij heet dat. Anton de Komplein, denk ik. Ja, ja. net dat pleintje daarvoor. Hmm. Er zitten allemaal van die cafeetjes. Ja, ik ben er vanmiddag nog langs gelopen en, op weg uh, naar de expositie. Er zaten mensen op straat en alles. En uh, dat deed me denken aan Harlem ja. in New York. Of uh, hoe heet dat? B uh, Brixton. In, uh, in ik wist niet dat wij dat hadden in Nederland. Ja. Zo'n zo zo concentratie van die hele diaspora die bij elkaar komt. En dat vond ik fantastisch. En je was uitgenodigd hè, om de nieuwe Bijlmer Artist in Residence uh, te worden. Je ging mm -hmm. daar werken. Zo'n uh, zo artist die verblijft in het atelier van CBK uh -huh. Zuidoost. Dat is ook de plek waar de expositie woedt. Daarover dadelijk eerste files op deze dinsdagavond. En dat is er nog maar eentje. Op de A1 staat hij van Amersfoort naar Amsterdam. tussen Knoop en Muiderberg en Muiden, 4 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ja, en wij uh, zitten vanavond aan tafel met Charles Landvreugdhuis, kunstenaar. En hij heeft een uh, mooie expositie, een kleine maar mooie expositie, uh, samengesteld. Die is te zien uh, tot mijn 22 september. Hè, ja. in het CBK Zuidoost in de Bijlmer. Um, wat, wat is um, eigenlijk het kunstwerk dat jij om te beginnen zelf hebt gemaakt? Dat gaat nog voor die expositie uit. Oh, die, uh, die is helemaal achterin weggestopt. Ja, maar uh, toch, dat heb je eerst gemaakt voordat dit tot stand komt. Ja, dat is het werk uh, Atlantic Transformers. Uh, dat was geïnspireerd op, op dat pleintje wat ik net zei. Die, die, die, uh, die diaspora die daar, om, uh, die daar omheen... Uh, uh, ja, daar zie je Turks mensen, zie je, uh, blanke Hollanders... maar je ziet uh, vooral heel veel verschillende ja, soorten Surinamers. Zegt, ja, Afrikanen, uh, uh, uh, Zuid-Amerikanen. En uh, ik, ik zat toen te denken aan die Atlantische Oceaan... Hè, Atlantic Slave Trade en dat, dat soort moeilijkheid. En hoe eigenlijk uh, mensen over die Atlantische Oceaan verspreid zijn... vanuit, uh, vanuit West-Afrika, met als laatste stap eigenlijk... nou, niet echt de laatste stap, maar in ieder geval migratie technisch met zijn grote groep Europa. Dus ik wilde een werk maken dat elk van die waarin elk van die continenten uh, voorkwamen. Uh, ik zat daar in dat uh, zwarte kamertje. En, uh, en Een gigantisch beeld van zo'n hoofd. Hè? Ja, dus Jouw hoofd volgens mij ook, maar ook andere, andere hoofden. Ja, dus 17 minuten. Dit, dit werk wat je gezien hebt. Ja. En wat ik gedaan heb in mijn sculpturen... die zijn ook zwart op zwart op zwart. Dus allerlei verschillende zwarte materialiteiten. Dus ik heb nu zwarte jongens gevraagd. Die heb ik zwart geverfd en daar heb ik zwarte dingen opgeplakt. Ja. En die heb ik gefilmd tegen een zwarte achtergrond. In full color. Ja, fantastisch. Het is angstaanjagend mooi. Dankjewel. Nou, ja. En als je er allereerst naar kijkt, dan denk je, het is zwart-wit. Totdat je echt goed kijkt en dan zie je dus... Ja, want dan bewegen ze in dat licht en dan gaat bijvoorbeeld een parelketting even heel zacht geel of zacht groen opglimmen. Ja. Ja. ja, en dat is uh, nou, dus vier, vier modellen. Elk model staat voor één continent. Ik heb dit werk ook gemaakt in New York, heb ik het weer gefilmd. Hm. En zo zet je de kijker, dat, dat geef ik van harte toe... enorm aan het denken over wat kleur eigenlijk is. Ja, waar kijken we nou naar? Want toen ik zei, ik ga jongens zwart verven... toen zei iedereen, nou, ik wil wel, of ik heb wel vrienden. Toen zei ik, nee, ik wil zwarte jongens. En toen kwam ineens die vraag, ja, maar waarom ga je zwarte jongens zwart verven? Ja. Nou, Laten we eens een, een van de kunstwerken uh, bespreken... die daar omheen staan, gegroepeerd. Hè? Je hebt, uh, zoals je eerder vertelde in de uitzending... Uh, verschillende uh, in Nederland geboren zwarte kunstenaars gevraagd. Om uh, een, een, een werk ter beschikking te stellen voor die expositie. Um, je loopt bijna, als je, als je binnenkomt, tegen een heel groot houten Afrikaans hoofd aan. Ja, mooi. Hè? Wat staat daar verder omheen? Uh, nou, dat hoofd is van Felix de Roy. Dat is eigenlijk de enige die niet uh, uh, in Nederland geboren en gesocialiseerd is. Cry Suriname. Cry heet het. Suriname. Dat werk in een vorige versie stond het op een, een, een kachel, een soort van kolenkachelding. Uh, wat ik interessant vond aan dat werk... is dat het een heel erg zelfkritisch uh, uh, werk is. Dus kritisch ja. naar... De zwarte gemeenschap. Want wat want interessant is dat op dat hoofd, als, alsof het een gedachte is... Hè, ligt dat boek van, van Willem van der Poel. Uh -huh. uh, en uh, het lijkt alsof de kunstenaar wil zeggen... in, in dat zwarte hoofd zit dat witte gedachte goed ja, over de gedacht, problematiek. Precies, en daarbovenop zit dan weer een zwart hoofd met een, met een wit hoofdje. De, Klein wit hoofdje daar weer in. Dus ja. de vraag is eigenlijk wie wordt waaruit geboren? En, en, en het, is, het, is een vraag echt, het is een vraag gericht aan... Aanswaite mensen vind, ja. vind, vind, vind ik. Doen er gelijk gelijk nog één. Dan is er rechts op de muur een, een soort van uitvergroot striptekening. Mm. Um, van als ik het goed uitspreek, tick star illuminate racks. Tickstar Illuminate ja. Rex. Tikstar, de meeste Tickstar. Zoals de waard is, comma, gast. Ja. ja, ja. Mooi knipoog ook. Ja, wat ik mooi vind aan het werk van uh, Tiek is, uh, de als je het, het rest van zijn werk kent... zijn allemaal een beetje van die dystopische figuren. Een beetje, een beetje neerslachtig, maar toch met een, ja. met een uh, venijnige glimlach. En uh, wat ik mooi vind aan zijn werk... is dat hij altijd weer uh, maatschappijkritisch is. Hij is teleurgesteld over de ontvangst. Ja. Hij is... Hier. Ja, ja, ja, en, ja. Kijk, hij speelt met dat spreekwoord. Euh, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. En ja. daarin zit natuurlijk die knipoog. Wij worden wantrouwend euh, bekeken. Maar wat zegt dat over jullie? Precies, maar het is, het is dus niet alleen maar teleurstelling. Het is tegelijk. Hij stelt ook die vraag. Zo van: waar gaat dit over? Wie. wie? Uh... Dag. Ja, Hij geeft je een tik. <laughs> ja, hij geeft een tik, maar die tik, die tik gaat twee kanten op. Want hij, hij, hij zegt zoals de waard is, kom maar gast, zo, dus dat. En dat dus dat, dat is echt zo'n zo Surinaamse ding. Hmm. Dus dat betekent eigenlijk hetzelfde als zo. Het is, het is een soort van dubbel op. Dus hij zegt zoals de waard is, gast, zo, zo, hè? En terwijl ik daar rondliep, dacht ik bij mezelf, wat is dat nou eigenlijk, zwarte kunst? Is er wel zoiets als zwarte nee, kunst? Nee, natuurlijk bestaat dat niet. Er is niet zoiets als zwarte kunst. Er is kunst, er is kunst gemaakt door zwarte mensen, er is kunst die gaat over zwarte mensen. Ja, want Stefan ja. Sanders, he, die een mooi essay heeft geschreven naar aanleiding van ja. een expositie, die, die, die noteert op een gegeven moment ook, het kan toch niet de bedoeling zijn iemand zijn geheel te reduceren tot iemands huidskleur of nee. afkomst? Nee, dat kan ook niet. Net zo min als het weinig vruchtbaar idee is... iemand blankheid of Nederlanderschap uit te roepen... tot de essentie van de kunst die mm -hmm. hij maakt. Mm -hmm. Waarom dan toch hen uh, verzameld op de noemer zwart? Omdat ik zichtbaarheid probeer te geven aan het idee... dat als mijn neefje van elf, wiens moeder in Nederland geboren is... is nog nooit in Suriname geweest. Mm -hmm. Zijn vader is nog nooit op de Antillen geweest. Dat kind is op papier, is die autochtoon. Ja. ja. Op papier hè? Zoals er zoveel uit Permanent komen en niet uit Paramaribo. Precies. Ja. Mee dat dat kind thuis komt en zegt oma Charlotte: Ze hebben tegen me gezegd dat ik terug moet naar mijn eigen land, maar oma komt toch ook uit Rotterdam? Mm -hmm. <laughs> het, voor ons is het te laat, maar ik hoop dat misschien over twintig jaar het Net zo vanzelfsprekend is in Nederland als dat het is in Groot-Brittannië. Dat op het moment dat kinderen om zes jaar naar zesjarige leeftijd naar school gaan, dat ze zeggen: Nou, waarom zijn er zoveel kleuren in onze klas? Dat komt, wij waren vroeger een, een, een empire. We <laughs> en dit We en hadden dit is de wat kolonies we gedaan ja. en bla bla bla. bla en nou, dit, dit zijn onze mensen. En nu wordt zo'n kind nog steeds gezien als niet onze mensen. Hoe komt dat, denk je, dat in, in Groot-Brittannië, de VS. Um, wel op die manier van jongs af aan wordt uitgelegd... Uh, dat uh, de gekleurde mensen die daar wonen... in feite ook gewoon Britten zijn en Amerikanen zijn. En dat dat hier niet gebeurt. Terwijl wij ook een koloniale macht zijn geweest. Ook Indonesië hebben gehad, ook Suriname hebben gehad. Laten we het even alleen over de Britten hebben. Want die Amerikanen, dat is weer een heel ander okay. verhaal. Die, die, maar goed, die Britten die zijn in de jaren zestig al begonnen... met uh, uh, hetgeen wat we nu kennen als Black British Theory. de zwart-Britse theorie. Uh, Cultural studies, dat komt allemaal voort uit zwart-Britse theorie. Uh, zij zijn dan in de jaren zestig zijn zwarte mensen al gaan schrijven... over zwarte mensen. Ja. Ja. Terwijl hier Edgar Cairo begon, wat was het ja. midden jaren zeventig, eind ja, jaren zeventig. We hebben Edgar Cairo en dan gebeurt er een hele tijd niks. Een hele <laughs> tijd niks. Nou, je hebt natuurlijk wel zwarte mensen die schrijven over zwarte mensen, maar niet genoeg. Wat je nu ziet is als er een, uh, er was vorig jaar een uh, seminar over zwarte kunst en er staan daar alleen maar hele deftige. Uh, witte dames en heren op het podium te praten over zwarte kunst... en er is geen zwarte persoon te bekennen in de zaal. Nee, en dat, nou, dat, dat, dat symposium had ook de een mooie ironische titel... Am I black enough voor je? Nee, want ik had juist, ik had juist met Patricia Kaarsenhout... Am I black enough voor je georganiseerd om het te hebben over zwarte kunst. En ik zeg, dat gaan we organiseren door zwarte mensen. Mm -hmm. Dan staan zwarte mensen op het podium te praten over zwarte kunst... en er zitten zwarte mensen in de zaal. Mm -hmm. Nou, en dan, dat discours, dat bestaat eigenlijk nog helemaal niet. En dat is het discours wat ik probeer aan te zwengelen. Ja. Want wat, wat... Dus gescheiden werelden wil je maar zeggen. Nee, ik wil niet gescheiden werelden. Nee, nee, maar dat is wat de praktijk is helaas. Dat is wat de praktijk ja, ja. is. En uh, er zijn fantastische hoogleraren in Nederland... die heel veel weten over, over wat ik dan nu in het algemeen zwartheid noem... Maar ik, ik zit ook te wachten op die zwarte hoogleraar die, die, die ons dan nou, gaat wij vertellen. We hebben Ludo van Halem gesproken, een, een witte conservator 20e eeuwse uh, kunst uh, in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja. En hij had zich een beetje gestoord aan jouw mededeling een uh, deze dagen... dat er geen zwarte kunstenaar namens Nederland naar de Biennale in Venetië zou zijn gestuurd uit. Ja, ja. Hij zei, ja, dat, dat, dat is niet roept die landvrucht nou ja, wel, maar dat is blaar. gewoon niet correct. Ja. Uh, want daar is, ken je inmiddels zelf de naam van degene die er naartoe gestuurd is? Ik kende die namen lang, meneer... Uh... Stanley Brown? Ja. En waarom reken je die dan uh, niet mee? Waarom deed je dan toch de bewering, uh, er is nooit een zwarte Nederlander naar de Biennale gestuurd? Wil je dat ik de lijst afmaak? Oh nee, ik, wil dat je, ik wil wel dat je Van Halen, die, die wij hebben gesproken, serieus nou, antwoord. Heb, uh, meneer van hoe, heb, hoe ben je bij meneer Van Halen terecht? Je hebt een telefoonboek in Nederland. Dat is heel wonderlijk. Er staan die mensen. Ja, ja, in. En, ja. Jij, en jij dacht ik ga nou, De even redactie die doet dat, ja. Nou, kijk, meneer Van Halen heeft natuurlijk gelijk. Um, Stanley Brown is in het begin van de jaren tachtig door Nederland uitgezonden. als representatie van Nederland um, op de Venice Biennale. Mm -hmm. Maar nou komt het. Even, ik zie dat je boos ik, bent. Nee, ik ben niet boos. Nou... Ik ben niet boos. Een beetje pissig. Nou, ik ben een, be ik ben een beetje... Ik, nou, laat ik eerst dit zeggen en dan zal ja. ik zeggen waarom een, be een beetje geageerd. Ja. Ja, ja. um, Stanley Brown. Meneer, uh, Van Halem heet hij. Van Halem, weet wie het is. Uh -huh. Er zijn best wel wat mensen die het weten. Maar het gros van de mensen die heeft nog nooit van Stanley Brown gehoord. Daarentegen staat dat als je Stanley Brown leest... Ik weet dat in Groot-Brittannië... Ik werkte bij het Studiomuseum in Harlem, mm -hmm. Ze wisten wel van Stanley Brown... maar ze wisten niet eens dat Stanley Brown uit Suriname kwam. Oké, okay, ja. dus het mag dan zo zijn, zeg jij, dat er een zwart iemand is gestuurd... Ja. maar er was niet evident ja. gemaakt het is, wat voor het soort is, iemand dat dan was. Het is ]zovoort. voor, uh, toen ik op zoek ging naar kunstenaars, uh, zwarte kunstenaars... Stanley Brown komt niet omhoog als een zwarte kunstenaar. Dus eigenlijk hmm. niemand die weet dat ze zijn. Nou ja, weet je, laten we dit, dit nou ja, goed, dit maar, jullie, jullie nee. staan daar, daar Wat ik, wat ik probeer te zeggen is, je hebt natuurlijk ook Gaba gehad... die uh, gestuurd is door Nederland uh, 2000, uh, nog een beetje... Hmm. Uh, in een groepstentoonstelling. Uh, um, Wie was dat? Uh, dat is een Afrikaanse kunstenaar die in Nederland, uh, ja. in Nederland want, En je hebt natuurlijk Avery, uh, Avery Preesman, die gewoon eigenlijk daar... Die, nou, kortom, dus goed, je hebt misschien dus even de, een beetje te woest gesproken. Ik heb niet te woest gesproken, ik heb wel absoluut gesproken... maar ik heb absoluut gesproken binnen de context van zichtbaarheid. Nou, ja, kijk, hier, hier komt opnieuw dat gecompliceerde punt aan de orde waar we het aan het begin van de uitzending over hadden. Hè, van, is iemand nou te definiëren gewoon als zwart persoon? Mm -hmm. Nee, dat mm -hmm. kan niet. Kan want niet. iemand is zoveel meer. Je kan een zwarte Nederlander zijn. En, en zo kom je dus helemaal in die, in die wonderlijke discussie over wat nou de identiteit van iemand zou nou, zijn. Dat, ik he, dat ik, wil, ik zou hier graag nog aan toevoegen, en uh, dat, daar heb ik het ook over gehad, met meneer Van Halen. Is dat geen van de kunstenaars die voor Nederland naar de Biennale zijn gegaan, in hun werk ook maar iets doen met de zwarte Nederlandse ja, en, identiteit? En, en dat is en waar dat het is mij over ging. Nou, is het natuurlijk eigenlijk ook, ook, ook heel wonderlijk hoe, hoe um, gelaagd die discussie is. Want als je, als je kijkt naar de manier waarop um, in Europa uh, nationale staatsburgers zijn gedefinieerd, dan liep dat altijd via het. Bloedrecht, hè? Ja, bloedrecht. Ja, bloedrecht. En uh, de volksgemeenschap die werd als het ware gedefinieerd door de afstamming. Terwijl in de VS, waar we het net even over hadden. daar uh, regeerde de Republike Republikeinse gedachten van het is soli, hè, het recht van de bodem. Mm -hmm. uh, dat bepaalt wie jij bent. Mm -hmm. Merkte jij dat ook toen je daar uh, studeerde? Van wacht even, hier wordt op een hele ja, andere wat manier ik, tegen identiteit Wat ik fantastisch aankeken. vind aan de Verenigde Staten is als uh, als het uh, de staat behaagt jou een green card te geven... Dan en, ben je Amerikaan. En jij zweert uh, allegiance to the flag, dan is het klaar. Dan is er echt niemand Chinezen die het afkomst, in zijn niet, hoofd Vietnamese, haalt om Boles, te zeggen... Boles. Jij bent geen echte Amerikaan. Er is echt niemand die dat in zijn hoofd haalt. Maar dat komt ook. Dat land is natuurlijk gesticht op immigratie. Daar, dat, dat, ja. dat, dat, is, dat is waar het vandaan komt. Het probleem met ons in Europa is dat in ieder geval in de, de uh, algemene gedachte... er geen gekleurde mensen in Nederland waren voor de jaren 66. Maar kijk, zelfs in de Verenigde Staten... Uh, knalt af en toe die discussie toch weer uit te voegen. Zien nu he, het debat over de echtheid tussen aanstekers... van het geboortecertificaat van Obama. He? De, de, die heten dan volgens bepaalde echte rechtse republikeinen... Uh, geen echte Amerikaan. Ja. Heb je dat gevolgd? Ja, een beetje... Dat is echt een racistische spraak. Is dat. Het gaat nergens anders over. In, uh, in een Amerika voor mijn gevoel in een Amerikaanse context... er zijn een heleboel mensen... Kijk, als ik me niet vergis... heeft Obama de verkiezingen gewonnen op de jeugd... die allemaal voor het eerst gingen stemmen. Mm -hmm. De jeugd die hun grootouders hebben overgehaald... om, allemaal voor het eerst, om weer te gaan stemmen. Uh, de Zwarte gemeenschap... waarvan nog niet eens 100% op me gestemd heeft overigens. En de Latino gemeenschap... Dus wat je krijgt, alles tussen de 25 en de 60, om het zo maar te zeggen. Uh, white middle class heeft niet heeft, nou ja, hmm. over het algemeen niet Obama gestemd. Um, dit, zijn wel, dit zijn wel de machthebbers in het land. En je zegt, uh, die proberen dan toch nog even wraak te nemen. Ja, wraak. Zet het apparaatje het, maar even Het uit. is voor een heleboel <laughs> mensen... Koren piepen en kraken. Ja. Het is voor een heleboel mensen toch... Uh, in een Amerikaanse, in Amerika toch niet erg fijn dat ze een... Uh, denk maar, wat zou er, gebeuren als, de, wat zou er gebeuren als de VVD een leuke zwarte mevrouw of meneer naar voren Een lesbische, schuift. leuke soort. Ja, een mevrouw. leuke lesbische zwarte ja. vrouw, zo als gezellig, premier. Met, ja. goed, met een goede kroeshaar. Ja, dat zou, dat zou ja? niet zo makkelijk worden. Dat zou maar nog, nog even Obama, uh, is het nou... Um, voor jou een soort van overwinning... dat hij ook uh, voor het eerst echt zwarte kunst... het Witte Huis heeft binnengehaald? Nou, er was al wel wat zwarte kunst in het Witte Huis. Maar dit, is, dit was wel heel, uh, heel specifiek. Wat deed hij dan? Uh, hoe heet die man? Oh, God. Carrie James. Hij heeft een werk van Carrie James ja, Marshall. precies. Ja. Uh, het huis ingehaald. En Carrie James Marshall heeft er eigenlijk... vanaf het begin een punt van gemaakt... om al zijn figuren in de schilderijen gewoon echt zwart te schilderen. Gewoon zwart. Gewoon niet, ja. niet, niet zwart, nee, gewoon zwart. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat... dat uh, de Obamas hebben meer dingen naar het uh, Witte Huis gehaald. Hoor. Maar dit, dit was wel binnen de zwarte kunstgemeenschap in Amerika wel een... Uh... En vond jij het leuk? Ik ben een fan van Carrie James Marshall. Het is echt fantastisch werk. En ik, ja... Ik ben geen, geen Amerikaan, maar ik zie wel hoe het binnen de Amerikaanse context... een overwinning is op het... Uh, op het maar, uh, de, kijk, wat ik weer, weer spannend eraan vind, is dat uh, uh, mensen als Stefan Sanders zeggen... Ja, um, in de homobeweging vonden velen lange tijd... dat je trots moest zijn op je homoseksualiteit. Mm. Vond ik volkomen belachelijk. Je moet trots zijn op iets dat je hebt gedaan en niet op iets dat je bent. Ja, en dat want, geldt, zegt hij, hier ja, want, eigenlijk ook. Ja, want homo zijn of zwart zijn, dat is, het is geen verdienste. Ja, maar, ik, ik voel dat snap, jij, maar ik voel wel dat je te, tegelijkertijd ook weer trots bent... op zo'n Obama die zo'n schilderij dan het Witte Huis inhaalt. Nou, ik, dat je is, ook zo het geen... ja, doet mij niks, had nou, ook wit mogen nou, zijn. Het is geen kwestie van trots, maar ik, ik, ik, ik zie het binnen dat, binnen dat kader... binnen dat Amerikaanse kader zie ik wel wat het betekent dat die man dat gedaan heeft. En dat dat voor ja. zwarte kunstenaars in Amerika echt wel een... Uh, voor hen is dat een overwinning. En toch vind ik het verbijsterend, anno 2011, dat dat nog zo'n groot iets is. Ik bedoel, De hele jazz, hè, toch een intrinsiek Amerikaanse muzieksoort, denk nou, ik. Hè, is toch ondenkbaar zonder... dan de hele Amerikaanse cultuur, als je alle zwarte invloeden eruit haalt... Is het niet meer wat wij. Is het, als, de zwarte, als er geen zwarte invloed was geweest in, in de Amerikaanse cultuur, was het een hele andere cultuur geweest. Ja. Dat is waar het in Amerika over gaat: is dat zwarte mensen in Amerika, naar mijn mening, vechten voor erkenning van het feit dat zij onderdeel zijn van. Het, het, de fabric, hoe zeg je dat? Van het, het, het mechanisme. Ja, van het mechanisme, van de stof. In Nederland is dat anders men denkt, of men heeft het gevoel, of nou ja, wie, is, wie is men? Je weet wel ze, die bekende ze. Hm. Uh, de vraag wordt gesteld, is dat echt wel zo? Hebben die zwarte mensen hier echt wel iets bijgedragen, toegevoegd? En wat is de waarde daarvan? Nou, en, ik, en, ik heb toch zelf wel het gevoel dat... dat... Ja, die discussie voorbij is. Ik bedoel, Hij had op een gegeven moment... Uh, de Surinamer-discussie. Wat, ja. wat, wat zeg en ik? Nou Suriname het Surinamer-probleem. Ja, maar, nu is het het nou, probleem je, je hoort toch nooit meer iemand over het Surinamer-probleem? Nee, nu niet voorbij. meer. En ik denk dus juist nu men zoiets heeft... juist nu het argument eigenlijk naar voren wordt gebracht... dat Surinamers zijn de meest geïntegreerde... Uh, op de ja, Ik wil een illustratie de... geven. We hadden een paar jaar geleden Kiddo C. hier, de Surinaamse rapper En die zei: Weet je wat die Nederlanders moeten doen? Die moeten. Want ze zijn nu die hele bijl maar aan het afbreken. Moeten een stuk van de bijl maar moeten ze omheinen. Mm -hmm. Met een kassa erbij. Mm -hmm. En dan moet iedere jonge Nederlander die moet dat behouden stuk van de Bijlmer bezoeken als mm -hmm. een museum. En veel betalen om erin te mogen. Mm -hmm. uh, want dan kunnen, kunnen we tot, tot in lengte der tijden zien hoe dit land ook ooit in elkaar heeft mm -hmm. gezeten. Nou, dat, is, dat, dat je in, in, in het stadium van de Grap komt, is toch fantastisch. Ja, en wat ik wat. Kijk, dat is dus het mooie. En, dat, ja, dat, als we, ja, als we het daarover gaan hebben, wat ik mooi vind. En dat, dat heb ik ook. Uh, uh, nou ja, goed. We kunnen de Amerikaanse en de Britse modellen. zoals zij omgaan met uh, raciale of etnische diversiteit. we kunnen het alleen maar als modellen aannemen. en er het beste uithalen. Want we hebben in, op het vasteland Europa. We hebben hele andere gevoeligheden. He? Als er in uh, Rotterdam een stel, uh, uh, uh, zwarte jongeren een clubavond gaan beginnen, en ze noemen het de Apenhul. Ja. Dan zeg ik, dan, kijk, dan lig ik in een scheur. Dan denk ja. ik, kijk, dat, dat ja. is leuk. Die, die, die dat jongen. gaat niet in Londen, denk ik. En nee, nee, maar wat, nee. nee, want het is een hele andere. als je dat in. In, in, in New York zouden, nou, dan, dan is de stad te klein. Ja. Maar hier in Rotterdam, gewoon de apenhul, gezellig in de of waar iedereen komt en het is gezellig. Ja. Dan denk ik, die jongens die snappen het. Die maken een grap van die grap. Ja, ja. En dat is een heel andere soort manier van ermee omgaan. En om, om dat even af te maken, wij, waarom begin ik zo'n tentoonstelling? Waarom praat ik hierover? In de hoop dat we met z'n allen op een, tot een manier kunnen komen over hoe we hierover kunnen praten. Want er is een issue. Er is een issue. We weten allemaal dat het er is. Maar we kunnen het niet onder woorden brengen. Nee. We weten eigenlijk niet precies... En hoe... In dat opzicht is het natuurlijk ook een beetje een provocatie van je... om een soort als noemer van die expositie ja, he, he, te nemen. He, dat neefje van jou, van, he, van Elf... Ja. Um, wat voor Nederland wil je nou dat, dat er ooit voor... voor... Die jongen ontstaat. Een Nederland waarin bijvoorbeeld mensen he helemaal niet meer uh, worden bekeken. als mensen met een witte of een zwarte huid. Of vind je dat toch eigenlijk wel leuk als dat ook nog een beetje blijft? Dan... Nou, kijk, ik denk, ik denk, Frank, dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Eigenlijk. Hè. En dat is? Dat het allemaal niks uitmaakt. Ik denk echt dat we dat. Ik denk echt dat, dat, dat nou ja, 90% van Nederland dat wel wil. Dat het niet niks uitmaakt. Alleen is de, de, de werkelijkheid is niet zo. Het maakt wel wat uit. En uh, omdat het wel wat uitmaakt, zie ik het als, een, als een, ja, een taak, wil ik niet zeggen... om eraan te werken dat het over twintig jaar iets minder uitmaakt. Mm. Mm. Je bent nu weer heel serieus, hoor ik. Ja, nee, ik, ben, ik, ik, neem, dit heel, ik neem dit gewoon ook echt heel serieus. Ik, ik, ik hoop gewoon dat dat over twintig jaar gewoon wat veel minder is. En, en wil jij dan he, in, in die twee decennia uh, als kunstenaar actief blijven? Of uh, zo, zoals uh, opnieuw Stefan Sanders uh, een beetje signaleert: dat je misschien eigenlijk toch ook wel curator van een museum zou willen zijn? Nou, je kunt al die dingen best tegelijk doen hoor. Nou, het viel hem op weet, dat, to, dat toen jij dat uh, door hem gevraagd kreeg... Hè, Rij curator Rijksmuseum of zo, hè, dat je toen zei nou nee. Nee. Of ik... Uh, staat, ja, ja, staat dat daar? Ja, ja, ja, ja. Hoe nou, weet jij ja, dat soort ja, ja, dingen. Wij ja, zou je wat aan. Hè, nou nee, ik zou niet, ik zou niet uh, curator Rijksmuseum willen... Maar dat is een functie waar half Nederland actief in de kunstwereld voor op de knieën ze gaan. En jij zegt nou nee, laat maar zitten. Nee, het is, het is een fantastische functie, maar dat is niet mijn roeping. En die is dan wel? Ik denk dat je als onafhankelijke veel meer herrie kunt maken. En dat is wat, wat ik... Hoop te doen in de komende jaren is toch tentoonstellingen te blijven neerzetten. Die, dit herrie was, maken. die gewoon herrie maken dat men zegt van: nou, wat is dit en waar gaat dit dan over? Ja. En wat met deze tentoonstelling agnosia, wat gelukkig gelukt is, is dat ik een paar jonge kunstenaars naar het voetlicht heb weten te brengen. Waarvan, want als je als curator spreekt, dan zegt ze: ja, maar ik kan ze niet vinden. Ja, ja. Wie, wie zijn ze dan? En, nee. en, en dan komt ineens de kwaliteitsnorm komt omhoog. Nee, Dit is, dit is absoluut een, een hele mooie, kleine ex expositie. Ik zou zeggen, iedereen op naar de Bijlmar en, en naar Agnosia gaan kijken. Um, tot 22 uh, september. Mag ik daaraan toevoegen? Op 22 september hebben we uh, kunstcafé. Discussie, dacht ja. ik. Ja, discussie. En dan uh, komen al de kunstenaars. En dan heb ik... Uh, uh, Gelukkig stemde het CBK daarmee in. Heel specifiek ook weer gevraagd om een zwarte interviewer. Nee, ik, dat wil ik heel graag uitleggen. Of een zwart geverfde nee, nee, interviewer. Nee, dat wil ik heel graag ja. uitleggen. Als er, een, als er een witte interviewer zit. dan kan die. Uh, sommige vragen niet stellen. Omdat hmm. die mogelijk politiek incorrect zouden overkomen. Zoals? Welke vraag? Ja, goed. Ja. Wat is dan een politiek incorrecte vraag? Nou, of een beetje, een beetje paternalistische houding. Uh, Kijk, als, als, als. Als ik zeg van nou, en ik ging kunst studeren, dan. Uh, nou, ik noem maar een gek voorbeeld, dan. Uh nou nee, dan kan je al gaan zoiets krijgen van... en was dat, was dat niet heel... en wat vond je familie daarvan, of zo? Dat soort gekke vragen, mm. weet je Ik dat, hoor mezelf dat als een witte oedlul ook gewoon vragen. Ja, en dan, hoor, denk, ik, nou ja, en dan denk ik bij mezelf... dat is helemaal, dat is helemaal niet relevant. Veel relevanter <laughs> zijn hele andere dingen. Uh, van uh, Als je daar dan... Nou ja, ik zat een goldsmiths. En ik was de enige Zo heet die studie in, uh, in Londen. En ik was de enige donkere jongen. Nou, dat is toch veel interessanter om het daarover te hebben. Want... Ja. Oh, om... Nou vind ik het toch raar hoor, dat je zelf weer wit en zwart uh, gaat, gaat lopen scheiden. Mm. Uh, je, je blijft een beetje een lopend uh, raadsel. Of enfin, hier is een, een tegel. Ja. Uh, de filterstift, die komt ook uh, jouw kant op. En ik meld ondertussen even. Ja, daar is hij, alsjeblieft. Dat uh, na achter. Twee dingen er natuurlijk weer is met Margreet Rijntjes. Dan gaat het onder andere over Sesamstraat, 35 jaar in Nederland. Psycholoog Peter Leveld vertelt aan Margreet... welke lessen er uit dat programma te trekken zijn geweest voor de kijkers. En dan de techniek die zich in hoog tempo ontwikkelt. Al die nieuwe mogelijkheden op medisch vlak... die stellen de mens soms voor onmogelijke keuzes. En dat wordt allemaal toegelicht door filosoof Peter Paul Verbeek. Hoeveel ga je, hoe ver ga je mee in die medische molen? Tussen 8 en half 9 dus. Um, jouw wijsheid, Charles uh, Landvreugd, die luidt? Een Rotterdams, hè. Niet <laughs> klagen, maar dragen. Gaan als de brandweer en bidden om kracht. <laughs> Hij is mooi. Hè? En uh, behoeft geen toelichting, toch? <laughs> Noteer hem. En uh, beste luisteraars, wij zijn er morgen weer met Kunststof. Dag. Hey. Hey. Hey. Dank meneer Landvreugd. Dit was aflevering 2315. Morgen gaan we in therapie met regisseur Alain de Levita. Tot dan. Radio 1. Hey. Kennstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Toneelspelen moet uit je ziel komen. Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hallo hij zong het lied bij ons in de Jordaan. Geen probleem. Welterustend. Slaap lekker. Doei. En even later was hij naar de gaadje. Ik wist dat vroeger ook niet dat ik dat zou doen. Ik was vroeger een vrouw keelmaker. Je bent de enige man die mij aan het lachen krijgt. Ja. Nou, hoor het is van een like. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.